Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft gebeld met zijn Europese collega's over de situatie in Libië. Hij sprak met de Britse premier Cameron, de Franse president Sarkozy en de Italiaanse premier Berlusconi. Obama vindt het belangrijk dat eventuele acties tegen Libië in overleg met de Amerikaanse bondgenoten worden uitgevoerd. Hij zou ook hebben gesproken over humanitaire hulp aan de Libische bevolking. De situatie in Libië blijft chaotisch. Opstandelingen hebben grote delen van het oosten van het land in hun macht. De hoofdstad Tripoli lijkt nog steeds in handen van Gaddafi. Maar in drie andere steden in het westen van Libië wordt gevochten en wankelt zijn gezag. In Algerije is na 19 jaar de noodtoestand opgeheven. En daarmee komt het regime van president Bouteflika de oppositie tegemoet. Maar de oppositie vindt het niet genoeg. Die eist dat er ook democratische verkiezingen in Algerije worden gehouden. President Bouteflika is al sinds 1999 aan de macht. Ondanks de opheffing van de noodtoestand blijven demonstraties tegen het regime verboden. De noodtoestand in Algerije werd in 1992 afgekondigd... toen de regering een verkiezingsoverwinning van islamitische fundamentalisten weigerde te erkennen. Het dodental door de aardbeving in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 113. In Christchurch wordt nog met mannenmacht gezocht naar ruim 200 vermisten... maar de kans dat er nog mensen worden gered is klein. Er is al bijna een etmaal niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Mogelijk liggen meer dan 100 vermisten onder het ingestorte gebouw... van een regionale tv-zender in Christchurch. Volgens de politie is het onmogelijk dat daar nog iemand levend wordt teruggevonden... Politie vreest verder voor de levens van zo'n 80 leerlingen en docenten van een school die dinsdag instortte. Ajax, Twente en PSV hebben zich geplaatst bij de laatste 16 van de Europa League. In de achtste finale speelt PSV tegen Glasgow Rangers. Ajax en Twente nemen het op tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou, Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. Het weer: veel plaatsen mist minimaal tussen 2 en 5 graden overdag bewolkt en zacht. Kans op wat regen het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is Radio 1. Max. Ja. Nachtzuster. Astrid de Jong. Hoe zijn alle verschillende mensenrassen ontstaan, wil Anne graag weten. En André is op zoek naar een vervangend materiaal voor PVC... om irrigatiekanalen mee aan te leggen. En uh, Frans die vraagt zich echt al heel lang af... waarom binnenvaartschepen geen bulbsteven hebben. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de studio van de Nachtzuster. Als je belt, word je even in de wachtkamer gezet... en dan word je doorverbonden naar de uitzendingen. en mag je het antwoord geven of een nieuwe vraag stellen. Want we moeten natuurlijk ook een nieuwe toevoer van vragen hebben... dus ook daarvoor wil ik je van harte oproepen. 0800-1121 of even mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl Twitteren via www.twitter.com slash nachtzuster of uh, even chatten www.nachtzuster.net en dan de chat aanklikken. Kan ik nog iets verzinnen? Ja, je kunt altijd een ansichtkaartje sturen. Naar postbus 518 1200 AM in Hilversum. Ter attentie van de nachtzuster van Omroep Max. Duurt het even twee weken, maar wie weet kun je dan op die manier in de uitzending. Maar het handigste is om gewoon even te bellen. Hè? 0800 1121. the boss don't mind sometimes if you're at the food at the car wash whoa, whoa, whoa, whoa. talking about the car, car wash yeah. yeah come on y'all and sing it for 1977 was het alweer. Carwash van Rose Royce was dat. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo, wat een boel. Hans en Fransen vannacht. Kom ik goed over? Sorry, wat zei je? Kom ik goed en duidelijk over. <laughs> Sorry, dat was een grapje. was flauw. <laughs> zeg het maar. Ik wil even reageren op de elektrische auto. Daar oh, fijn. veel onzin over verteld. Oh, gelukkig. Het is een verre toekomst. Ik vergeet dat gewoon dat alles is. weer. Het is wel uh, een, een praktisch probleem wat je nog mee te maken hebt. En dat is nog verre toekomst om dat allemaal nog uh, een goede palen te leiden. Want je kunt wel spreken over laadpalen, maar laadpalen zitten gekoppeld aan de elektriciteitsnet. Ja. En op dat is het de tijd dat is nog niet uh, geschikt om al die elektrische auto's aan te drijven. Als ik even een woonwijk van 40 uh, woningen een paar elektrische auto's zouden opladen, dan zou gelijk de stop eruit vliegen. Want je hebt enorm veel vermogen nodig om die accu's op te laden. Oh. En dat is op het moment de dat is dat nog helemaal niet uh, geschikt voor. Oh. Dus het is uh, nog maar een bepaalde doelgroep. Die korte afstand rijden is er nogal op te brengen. Maar er is enorm veel problemen. Wat we zeggen, er rijden enorm veel mensen in Europa met uh, boelenbakken, met caravans en gaan ze om door. Nou, daar is die aandrijf totaal niet geschikt voor. Want als ik mijn caravan als elektrisch auto en ik ben om, om de hoek in, dan is je ook accuelwegvrees, om dat te zeggen. <laughs> dus ja. je, dan kun je van uh, laadpaal naar laadpaal rijden. Ja, en dan, dan, dan krijg je nog een vondelisme moet in moeten bij je bij het Mediapark. Dan word je daar een, een elektrische auto neerzetten in de buurt en dan overdag wordt die draad doorgesneden of andere oorzaken, dan sta je met een draadje in je handen. Maar wat de oplossing is, en dat is men wel mee bezig, om via, via draadloze energieoverdracht, om via eh, van de of zo, om je accu onderweg te opladen. Want anders is het nog een enorm veel probleem. Daar is men wel mee bezig. De actie zelf is men weer bezig om daar meer capaciteit in te krijgen. Maar dat is ook nog allemaal een verre toekomstmuziek. Dus het is nog allemaal een enorm praktisch probleem. Wat u heeft wel te maken met een vermogenstransformatoren die ons moeten voeden. Kijk, er is die van niks tot de 380.000 volt op de, leiding, uh, op de hoop, hoogspanningleiding zit. zitten. Dat heeft te maken met een bepaalde energieoverdracht. Nou, dat heeft te maken met de wet van Ohm. U is hier dat heeft te maken met weerstand, met amperage en met spanning. Uh, je hebt 380.000 volt nodig om een bepaald gebied in Nederland van stroom te voorzien. Nou, daar heb je de transformator voor nodig, heel simpel: dat is door inductie. Op gegeven moment, je geeft door inductie uh, wek je een magnetisch veld op. En uh, dat is 380.000 uh, volt heb je nodig om een bepaalde energieoverdracht. Uh, en dat wordt in de centrales dus weer neergetransformeerd naar een lagere waarde de, de spanning, en, uh, spanning is gelijk aan de weerstand, maar de amperage. Nou, dat is omgekeerd evenredig met elkaar. Dus als je hoge spanning hebt, heb je ook minder op amperage en minder weerstand. Want anders zullen de draden rood worden. Dat is even te ingewikkeld om dat antwoord de door te geven. Als mensen, mensen geïnteresseerd zijn, uh, het gaat over draadloze energieoverdracht. Nou, het is dus heel simpel. je tandenborstel wordt gevoed door een, een, een spoeltje. En door magnetisme wordt je batterijen opgeladen. Nou, dat zou een vorm zijn van, uh, om een accu op te laden van een elektrische auto. Kunt u het dan volgen? Nou, met, met heel veel moeite hoor. Maar, ja. maar want ik krijg namelijk ondertussen, jij moet ook, ik moet ook goed opletten, maar ik krijg ondertussen via Twitter krijg ik van iemand, die mailt mij, uh, uh, ik wil graag de naam voorlezen, maar dat, uh, dat lukt niet, 10M10, Nee, 10M01. Die, die uh, laat mij via Twitter weten: Pas was Prins Maurits bij de Wereldrijd door. Iedereen met een elektrische auto in Amsterdam krijgt een gratis parkeerplek met een oplaadpaal. Ja, maar je hoeft een mentor niet in Amsterdam. Maar nou, je hebt dan wel een parkeerruimte, komt kort. Maar dat zijn allemaal hype figuren en hype ideeën. Wat nog helemaal niet toepasbaar is in ons, in ons gebied. Het geeft nou veel praktische problemen. Omdat die de laadpalen moeten ook weer voorzien worden van voor stroom. En dat heb je te maken met transformatoren die dat kunnen leveren vanuit de centrale. De enige wat de toekomst is, is draadloze energie. Of dat ook nog. Heel simpel, als je gaat naar Google en dit doet een draadloze energieoverdracht, dan krijg je daar een vorm van wat de toekomst is. En wat er steeds meer gaat spelen, dat zijn geen windmolens en er zijn ook geen kerncentrales, maar dat is energie uit de ruimte. Dat gaat in 2016 gaat de Californië, is al veel mee, gaat er een zonnepaneel eh, opvragen om de ruimte die een kilometer lang is en energie, evenveel even energie opbrengt zonder energie, als alle centrales in de wereld bij elkaar. En die techniek is al heel oud. Dat is al 40 jaar, wordt dat geweest via satellieten. Dus als je via Groen gaat en je tikken energie uit de ruimte, krijg je daar een hele mooie prachtige uh, vormgeving van. En dat gaat steeds meer een, uh, een ontwikkeling. Dus als mijn auto opgelaten wordt, schouder gaat rijden door uh, radium en magnetische velden, dat is onmogelijk. Dat is, is dat al aan het ontwikkelen, dan is het praktisch nut dat je akker wordt opgeladen als ik al aan het rijden ben door heel Europa. Want via een satelliet is dat mogelijk. En dat is de, en dat is de techniek van de toekomst. Maar gaat het ja, gewoon dan echt, helemaal goed komen met de wereld? Ja, maar bedoel, dat, dat, <laughs> ja. Is dat, dat is de mooiste vorm van uh, schone energie. Ja. Ja? Nou, erbij is het nog zo dat de gewone brandst, uh, brandstofmotoren uh, nog, nog lang niet uitontwikkeld zijn. Want de al want de allernieuwste motoren, door downsizing, dat maar even... krijg je nu een telefoontje om 12 minuten over drie? Ja, daar zou meneer Zonneveld van zijn. <laughs> Jij ja, bent wel op de radio. Maar even, even heel praktisch, de, ja. de, de, de, de gewone de brandstofmotoren, de, die worden nog door downsizing, dat wil zeggen met minder slim inhoud, wordt het, de efficiëntie van de motoren wordt steeds meer voor door... Uh, door allerlei technieken is de, de, de gewone brandstofmotor nog lang niet uitontwikkeld. Dus, Gelukkig. Uh, dat is ook nog. Uh, dus de eerste twintig jaar is nog echt geen sp sprake van een elektrisch auto. Want dat geeft enorm veel praktische problemen. Want dan ga ik over anderhalf maand pakken pakje de caravan. En dan zit ik achter een. Uh, ja, dat een had je al verteld. Want... En dan ja. heb je een groot probleem. Ja. En dat wordt niet uh, verteld. Uh, en wat er even belangrijk is. Tegla. Oh, dan val oh, nou je ook nog weg. Ja? De grote uitvinder van het uh, magnetisme aan alles wat elektrisch te maken heeft, is een van de grootste natuurkundigen. Dat is Meer Tesla. Vandaar dat de eerste elektrische auto genoemd is naar nou, meer Tesla. Dus als je groeken pakt en je tikt in Tesla, T E S-L A, dan krijg je een mooie uh, weergave. Dat die enorm belangrijk is voor alle uh, elektromotoren, alle inducties, alles uh, magnetisme. En dat is ook misschien zoals fijn uh, voor de nacht. Uh, de luister van dag om dat eens een keer te bekijken. Dus via Google tikt je in energie uit de ruimte. Je tikt in draadloze energie in En je tikt in Tesla. Dat gaat dit ook heel leuk Oh, Hans? Dat gaat weer. Het is Ja. Ja, en de, en de lijn wordt ook een beetje slechter. Maar bedankt voor het bellen. Want het is, de, de, de strekking van het verhaal is duidelijk. Ja, de elektrische auto is nog ver uit ja. Ja? je Dankjewel. Ja? Tot de volgende keer. Graag gedaan hoor. Dag. Het dag. 0800 1121. Gert-Jan. Hoi, Astrid. Hallo. Ja, ik heb er echt heel weinig van gevolgd. Het enige wat ik kon volgen was de Tesla. Ja. En dat was toevallig ook degene waar ik over belde. Nou, ik geloof dat we daar ondertussen... Uh, raakte ik de draad van het verhaal een beetje kwijt. Dus het is mooi dat jij hem daar weer op kunt pakken. Nou ja, een Tesla is namelijk een, een, een, een grapje van uh, onder andere de, de oprichter van Google. Oh. En die hebben bedacht van wat een onzin dat de auto-industrie uh, geen goede elektrische auto's kan maken. En die hebben dat uh, daarmee een soort van bewezen. Want dat is dus een auto die uh, gewoon echt uh, ongeveer Ferrari-prestaties levert... en uh, toch echt wel 350 kilometer lang kan rijden op uh, elektra. Oh. Dus, maar, uh, maar de vraag is, kun je er ook een caravan mee voorttrekken? Ja, zeker. Oh. Ik, denk, ik, wil je, ja, ik, ik heb wel in dat ding gereden, Het is een hotel uh, bij Schiphol... Ik zal de naam niet noemen, maar die heeft zo'n Tesla voor de deur staan als, als uh, gimmick, omdat zij uh, wat maatschappelijk verantwoord ondernemen en uh, Elektra enzovoort. Die hebben ook vier oplaadpalen bij het hotel staan, überhaupt. En die hebben zo'n ding staan als, uh, als proefrit om, om daar een stukje mee te rijden of wat. Die, nou, die gaat net zo snel een Ferrari, uh, vier seconden naar honderd en dat is dingen. en die kan dan echt 350 kilometer rijden. En, en heb je al een stukje proef gereden dan? Ja, ja. Zeker. Echt eerlijk? Ja. Oh, ja, en dit, hoe rijdt dit, het? Ja, echt heel gek, want je hoort niks en je gaat wel heel hard. <laughs> ja, dus ja dat lijkt beetje... me ook heel vreemd, inderdaad. Dat ja, je die herrie niet hebt. De gebruiksaanwijzing staat van let op bij oversteekplaatsen, want mensen horen je niet aankomen. Oh ja, ook nog eens een keer. En dat is nog echt ja. best wel link. Ja. Zonder meer. Zeker als je denkt: van nou, ik ga even lekker wat rijden of zo maar. Maar dus, uh, de, de productieauto's, zeg maar even, die houden de technologie een klein beetje tegen, denk ik. Ja, Want... de, maar dat blijft toch de eeuwige twijfel bij mensen. Ja, ik zei ja. dat net ook al. In, in, je hebt heel veel films uh, uh, waarin iedereen die iets ontdekt waar geen olie voor nodig is... Uh, zijn hele appartement ontploft. Ja, goed. Nou ja, ja ik weet niet. De, de, de, de, de, er, ergens ben ik er ook altijd een beetje bang voor. Maar daarvan heb ik zoiets bij die films. Had ik, ik weet niet of het echt zo was, maar de, deze auto heb ik in gereden... En ja. Je kunt er echt meer, meer dan 300 km mee rijden als je echt vol gas geeft. Maar even voor mij, jij hoorde dat hij daar stond? Die, uh, het hotel verblijf ik regelmatig. Ah, okay. en die heeft, heeft dat ding voor de deur staan aan zo'n mooie oplaadpaal, maar die hebben ook in de garage uh, een aantal van die oplaadpalen staan en als je elektrische auto's hebt mag je er gratis parkeren en zo. Dus ze zijn er een beetje een soort mee begaan. ja. Maar het, het is echt gewoon heel gek om dan in zo'n auto te rijden. Ik denk van ja, ik lees de, de, de autoweek en daar staan dan uh, Renaults in die uitkomen en die kunnen wel 140 kilometer rijden of zo. Dat ja. is ja, wat onzin. Want er zijn er echt uh, dus sportauto's die uh, bewijs wijze van, van weddenschap eigenlijk ontstaan zijn. En die gewoon uh, als je rustig rijdt 400 kilometer, als je een beetje wat meer gas geeft 350. Nee, echt gewoon een flinke aksilarius hebben. Ja, maar als je hem dan koopt, kost hij dan niet 300 miljoen miljard? Nee, hij kost 100.000 euro of zo. In ja, ja dat is lozen. toch wel prijzig voor een autotje. Ja, ja goed. Dan denk ik van als, als ze dat met, uh, met uh, 20 auto's per jaar kunnen, dan moet je kijken wat dat als, als een productieauto kunnen, ze dat ongetwijfeld diezelfde technologie ja. uh, veel goedkoper maken. Maar waarom doen ze dat dan niet? Dat is de vraag. Ja. Maar het kan investeringskosten ook. waarschijnlijk. Maar Gert-Jan, ik ben zo benieuwd, ja. want dan, dan kom je inchecken. En zeggen ze, ja. nou uh, meneer, uh, u kunt de minibar na afloop kunt u afrekenen wat u gebruikt heeft. Ja. Uh, morgenochtend is het uh, ontbijt, waar u gewoon met het buffet kunt u iets tot u nemen. En heeft u misschien nog interesse om een stukje in onze elektrische auto te rijden? Nou, dat wordt vooral bij, bij bedrijfsuitjes zo geboekt. Oh, oké. Okay. Ah. Ja. Daarom staat hij er, aaslijk. Ja, hij staat er en hij staat gewoon echt het vrij prominent bij de ingang. En ik ben er een keer of uh, 40, 50 per jaar, dus dan uh, valt het allicht een keer op. Ja. Dat je denkt, nou, dat wil ik ook wel een keer. En waar ben je naartoe gegaan met het ding? Eén uh, keer naar Ajax uh, Dynamo. Eerlijk, keer. waar? Ja. <laughs> maar dat was gewoon show-off, was dat eigenlijk? Dat is wel heel luxe. Ja, ja. maar goed, ja, dat was echt van, denk van, ja, dat wil ik gewoon een keer doen. Maar ja, dan, dan sta je naast het stoplicht uh, bij een uh, Golf GTI die denkt van <laughs> mij kun je tenminste horen. <laughs> en dan staat, staat hij naast je en dan sta jij... Precies, piep. ik doe niks en, en dan geef je gas en dan hoor uh, ja, je die Golf niet meer, want die is een paar honderd meter achter je dan. Die staat maar, nog stil, dat ja, is dan, dan weer lekker. lekker. Ja. Ja. Ja. hè leuk. Nou, ik, uh, ik heb weer wat geleerd, dankjewel. Ja, en ze hebben dus vier oplaadpalen ja. in, in één hotel. Ja. Dus, uh, in een in een hotel, ja, maar dan nog. Hè? Ik bedoel, stel, dat is wel het idee van Adriel, Als je iedereen in zo'n auto gaat rijden, dan is vier bij Langenaar niet genoeg, natuurlijk. Nee, goed. Uh, volgens mij bij, bij wat ik dus ook in die auto heb gelezen bij de mol kun je gewoon bij je eigen huis gewoon zo'n zo'n paal voor Ja, maar dat is door. dus zijn uh, gegeven. Dat dat kan bij je eigen huis, maar niet als je in een appartementencomplex in het midden van Amsterdam woont. Dat wordt wat lastiger, maar ja. überhaupt een garage in het midden van Amsterdam is al lastig. Ja, dat zei ik ook al. Ja. Ja. Nou goed, we gaan het allemaal nog meemaken. Ik hoor zoveel verhalen nu van wat er allemaal nog aan zit te komen. Ik denk altijd, er komt, vandaag of morgen komt er iemand die ontdekt gewoon een manier waarop we zonder auto van A naar B kunnen. Dat is nog beter. En dan bedoel ik niet een trein, maar daadwerkelijk dat je, dat je erheen gebeamd wordt of zo. Dus er zal wel weer wat... Ja, uh, teleporteren hè, natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, er zijn meer dingen uit Star Trek die al lang al uitgevonden zijn. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Zonder meer, ja. ja. Dankjewel, Gert-Jan. Graag gedaan. Tot de volgende Hoi. keer. Dag. Doei. Tom. Ja? Hallo. Hoi. Uh, allemaal leuke verhalen over die auto's. Ja? Ja, die wilde verhalen van auto's die uit zichzelf kunnen rijden. Ja, maar nu kom jij met een ware verhaal. Ja, het is bloody simpel. Iedereen die kinderen wil op een gegeven moment als ze kinderen hebben. Dan hebben ze toch zo'n, hoe uh, heet dat, babyphone? ja. Yeah. Je stopt het ding in stopcontact boven, je stopt hem in stopcontact beneden. En beneden kun je horen wat je baby uitgeeft. Ja. Gaat door het elektriciteitsnet. Wat zeg je? Het signaal gaat er door het elektriciteitsnet. Ja. Nou, hetzelfde verhaal met die auto's. Je doet overal een paaltje die rond. Je parkeert je auto erbij. Um, je houdt je sleutel de, met, met, met pincode tegen die tijd of weet ik wat. Een elektromagneetje, een idee. Het ding gaat open, je stopt de stekker erin en hij registreert meteen aan de hand van je sleutel van, oh, dat is die meneer, die auto. En dan, uh, die is aangesloten bij uh, Essence of weet ik wat, Eneco, noem maar wat. En daar gaat de rekening toe. Oh. En hoe lang duurt dat dan? Hoe lang? Eh, gewoon, zo je de, de, de, de, de sleutel erbij houdt, dan uh, gaat er uh, naar de, uh, hoe heet het? Nee, de, de, ik bedoel, hoe lang duurt het voordat de auto opgeladen is? Ah, dat je tegenwoordig van wat voor soort accu's je erin hebt zitten. Maar de meeste zijn toch wel rond een uur of uh, vier tot zes, dan zijn ze al aardig uh, geladen. Ja, maar de, en, en wat doe je dan in die tussentijd? Uh, kijk, dat is nou net een grap. Die auto's die zijn uh, meer bedoeld voor zeg maar, uh, regionaal verkeer. Hmm. Uh, op dit moment echt auto's van vijf, zes, zeven, honderd kilometer afstand, die, die zijn er nog niet echt en is ook nog niet productierijp. En nee. daar zit de kneep. Kijk, die Tesla is een heel leuk verhaal, een heel leuke auto. Maar het uh, kostenplaatje waarin die accu zit, dat is één. En het volgende verhaal is, zijn er wel voldoende materialen, grondstoffen voorhanden? Het is heel simpel, een uh, nickel-cadmium-batterij. Als al die uh, batterijen van de auto's uitgevoerd zou worden met nickel-cadmium, dan is er niet voldoende nickel-cadmium in heel de wereld te vinden om al die accu's te maken. Nee. Dus dat verhaal gaat gewoon niet op. Nou, dan gaan we gewoon even door met uitvinden. Uh, juist, dat is het probleem. Er ja. moet je niet uitgevonden worden. Dat, uh, zeg, en het uh, verhaaltje van autos die uit zichzelf kunnen rijden is uh, heel eenvoudig te ontkrachten dat het niet werkt. Als uh, Wubbel Ockels, dat is toch een hele slimme meneer. Ja. Als hij een jaren dag bezighoudt met elektriciteit opwekken enzovoort, en weet ik wat. Met boten en alles is hij bezig. Uh, als die zo'n motor niet uitgevonden kan krijgen, dan lijkt het me sterk dat het wel kan. Daarbij, op school krijg je op een gegeven moment een ding voor je neus, die vijf kogels. Aan een touwtje. Je ja. pakt één kogel vast. Je laat ja. hem los. En de andere kogel gaat springen. Daar is kinetische energie. Ja. Nou, op een gegeven moment is die kinetische energie op. He, dus stoppen die kogels met tegen elkaar aan het tikken. Ja. Uh, dan moet er weer energie in. Dus wil jij die auto aan de gang rijden, Dan moet je de energie in stoppen. Hoe dan ook. Uit zichzelf ja. draaien. Net met die magneten. Mooi verhaal. Werkt niet. Uh, er zijn prachtige verhalen op in internet. Motoren die op water rijden enzovoort. Het is allemaal leuk en heel kleinschalig kan het misschien werken. Maar niet in productie normen van pak een beetje 10 miljoen auto's per jaar. Ik hoor ook een zekere vermoeidheid bij jou. Ja, je wordt af en toe een beetje moe van die verhalen. Ja. <laughs> nou, Het is in ieder geval nu heel duidelijk. Dank je wel, Ton. Mag er nog één ding hierbij? Jazeker, dat mag. Ik kreeg van die boten hoort denk ik, op de achtergrond. net ook een heel mooi verhaal hier op lang. Het antwoord daarop is ook heel simpel. Oh, wacht even hoor. Dan zoek ik even het woord erbij, want dat heb ik weer niet onthouden. De dop, dop, de, ja, de, de, de Bulbstevens van uh, oh, Stevenen, Stevenen, Stevenen, zijn, uh, bu de, het Bulbsteven. Die zijn op een gegeven moment niet groot genoeg. Wat is niet groot genoeg? De sluis. Oh. De sluis in het kanaal en derk. Je hebt een bepaalde afmetingen en dan zijn die boten opgebouwd. Dus als die dan daar een, een Bulbsteven heeft, daar dan, daar dan daar kan die niet door de sluis? Nee, als jij daar zo'n flinke neus, zo'n bult aanbouwt, dan verliest zo'n boot enerzijds uh, laadruimte, dus dat kost geld, doen ze dus niet. Nee. Anderzijds, boten die op dit moment rondvaren, die passen allemaal maar precies in die sluis. Nou, als jij daar zo uh, op zo'n Reinaag zo'n prachtige bult bouwt, ja, dat is leuk en aardig. Maar wat is een bulp, is echt een, een soort bol voor op het schip? Uh, die bol die maakt een uh, soort tweede boeggolf. Oh. Dat is het idee erachter. En de ene boeggolf heft de andere op. En dat bespaart energie. Oké. Okay. Ja, heel hard ingewikkeld, vooral met sinus, cosinusgolven zo. Ja, ]zovoort. doe maar niet, inderdaad. Dat je maar het is, je goed is heel in. simpel ja. gewoon dat de ene golf heft de andere op. He, Daar horen we zoiets van ruimte stilmaken. maken. Dat is het geluid op willen vangen en dan precies het spiegelgeluid er tegenaan willen zetten en dan is het stil. <laughs> de ene frequentie heft de andere op. Nou, deze is hetzelfde idee. Je krijgt een boeggolf van de, van de voorsteven... en je krijgt een golf van die bult die ervoor onder zit. Ah. Die twee die zijn uit, uh, zeg maar, uit frequentie van elkaar. Het, die, die gaan niet tegelijkertijd. En daardoor heffen ze elkaar op en is er geen boeggolf. En dat kan dus alleen als, de, als je niet onderweg ook deze, nog een sluis tegenkomt? En, derde, en mensen, boten die geen uh, beperking hebben of uh, directe beperking op de lengte. Dankjewel, je Ton. Graag gedaan. Goeienacht. Yo, hi. Dag. Krijg ik ondertussen van Dennis via Twitter een uh, prachtige foto van, uh, van de BP bij, even kijken, de A2. En uh, ja hoor, een elektriciteitsoplaadpunt staat daar. Ja, maar dan wisten we natuurlijk wel dat die er waren. Nou, ik hoop dat het elektrische autoverhaal een beetje duidelijk is geworden. Dat betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe vragen. Ga ik nog wel even een elektrisch plaatje draaien? Friends Electric van Gary Newman En in ieder geval zijn auto's, sommige auto's, elektrisch. Maar dat onderwerp beschouwen we als afgesloten. Er is dus plek voor nieuwe vragen via 0800-1121. En ik ben nog op, op zoek naar antwoorden. Zo wil Anne graag weten hoe de verschillende mensenrassen zijn ontstaan. En André is op zoek naar een alternatief materiaal voor PVC-buizen. Uh, ja, en ik hoorde net zomaar het antwoord op de bulb steven of het bulb Steven voorbij komen. Dus dan hebben we dat ook afgehandeld. Ja, bel dan maar met nieuwe vragen. Want anders zijn we straks, hebben we straks niks meer te bespreken. 0800-1121. Igor. Ja, hallo. Hallo. Ik heb een uh, nieuwe vraag. Ha, gelukkig. Ja. Uh, nou ja, je hebt een uh, harde schijf. Hè? Als je daar uh, informatie op zet, kun je het ook weer wissen. En je kunt hem leegmaken. Maar uh, er blijft altijd uh, wat uh, van over, hè? Ja, uh, je jij zegt... het weer ...op een of andere manier terugvinden. Oh. Als je nou een, een USB-stick hebt of zo, of een geheugenkaart... ...en die telkens verwis, uh, wist en uh, opnieuw gebruikt... ...hoe vaak kan dat eigenlijk? Zonder dat het verzadigd raakt of uh, dat, dat die, blijft, blijft er informatie over? Of wordt die helemaal gewist? En ja, hoe vaak zou je in principe zo'n uh, zo geheugenkaart of USB-stick... ...fresh drive, noem maar op, uh, opnieuw kunnen gebruiken. Want wat ben je allemaal aan het doen met je USB-sticks? Nou ja, gewoon uh, uh, foto's, uh, muziek, uh, films. Ik, uh, ik zet er wel eens films op, die stop je dan uh, bijvoorbeeld uh, in de DVD-speler. Ja. He, daar heb je een ja. speciale poort voor, daar kun je films uh, afdraaien zonder dat je ze hoeft te branden. Ja. Bijvoorbeeld. Nou ja, hoe vaak kan het eigenlijk die informatie eraf halen en uh, opnieuw uh, laden? Ja, nou dan een goede vraag. Ja, oneindig kan, kan waarschijnlijk wel, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik, ik weet ook nooit zo goed meer. Ja, ik kijk echt te veel films. Maar dan zie je inderdaad, dan is alles heb je helemaal 23 keer gewist en overschreven en geherformateerd. En ja, dan weet zo'n computerwizard computer die weet er toch weer van alles op te vinden. Maar ja, je hebt ook een optie om een USB-stuk te formatteren maar waar is dat dan voor nodig? Ja, als je hem, Vroeger een... als je een floppy disk had, dan moest je dat elke keer formatteren Een floppy disk, ja. Ja, <laughs> of een diskette. <laughs> Zouden mensen die nog gebruiken? Huh? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. De floppies dat zijn wel echt een neus, denk ik. ja een flopje. Nou ja, ik heb laatst een doos met cassettebandjes uit zitten zoeken. Ik kon ze toch niet weggooien, hoor? Oh, nou, ik, ik, ik draai ze nog, hoor. Ja? Ja. ja het, het, en ho, hoe lang blijven die goed? Nou, die kun je grijs draaien. Ja. ja. En dan worden ze dof. Ja, dan, dan dof weet van. je het wel. Ja. ja. Ja. Ik ga toch eens... Nou eens... ja, uh, zo'n uh, zo stick, uh, zo'n geheugenkaart is ook magnetisch, hè. Dat, uh, het werkt ook met uh, ja, die 1 en 0, het is, het is eigenlijk, uh, geloof ik, een polarisatie uh, van... Oh, het uh, wordt nu te ingewikkeld. Ja, nou ja. Uh, <laughs> Hij denkt nu, hoe kan ik die hier bij Janneke uitleggen? Ja. Nou ja, het zijn allemaal, uh, die chips, uh, die hebben allemaal poortjes. En uh, daar worden schakelaartjes omgezet, uh, transistoren eigenlijk. En dat is een 1 of een 0, een byte. oh, bite. oh. Oh jee. Ja, ja ik, iets goed. met de klepel en klok. Maar ik haak af hoor. Dus, uh, wordt het allemaal weer op nul gezet of uh, wordt het echt helemaal gewist of blijft de informatie over? Uh, ja. Nou, ik, vind, ik ben blij dat jij toch wel verstand van zaken hebt en toch met die vraag rondloopt. En dan kan ik doen alsof ik heel slim ben en hem toch stellen. Dus ik ga hem voorleggen aan mensen die er verstand van hebben via 0800-121. Ja, waar het formateren voor is, dat, uh, dat snap ik ook niet echt. Dat gebruik ik nooit. Formateren. Waar is formateren voor? Nou, nee, de vraag was dus hoe vaak kun je zo'n... Uh, ja, dat weet ik toch, maar uh, ah, de, de, de subvraag okay. schrijf ik ook even op. Oké. Okay. Ja. Het staat genoteerd, Igor. Waarom ben je wakker om zes uh, minuten of half vier? Gewoon dat ik uh, graag naar dit programma luister. Oh, ik, fijn. Ik luisterde vroeger altijd uh, op zaterdag. Maar nu heeft Max het uh, gekaapt. of overgenomen. Ja. Yeah. Yeah. Ik begrijp wel uh, avonds of nacht iets, zoals het. Uh, het is eigenlijk hetzelfde concept. Ja. Ja. Ja. Uh, ik ben blij dat het nog bestaat. Ik ook. Um, nou, ik ga voor je op zoek. Oké. Okay. En uh, dan uh, hoop ik dat je het volhoudt totdat het antwoord komt. Ja. <laughs> nou, ik ben zeer benieuwd. Gewoon niet in slaap vallen. Dank je wel, Igor. Hoi. Doeg. 0800 1121. Um, Even kijken. Loek. Ja, goedemorgen. Hallo. Was je nog steeds wakker? Weer. Uh, hebben we je wakker gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee oh, gelukkig. Nee, nee. Want jij mailde al vrij snel van ik weet het antwoord op de vragen over de mensenrassen. Ja. En dan uh, zijn we uh, zo weer verzeild in alle andere vragen en antwoorden dat we nu pas aan je toekomen. Ik denk, oh jee, als je er nog maar bent. Maar je bent er, fijn. Nou ja, dat risico neem je natuurlijk als je dat uh, mailt, hè? Ja, nou gelukkig. Fijn om te horen. Maar Bas Los... Ja, dat wil je precies weten. Want je kunt natuurlijk een aantal dingen vertellen over hoe natuurlijke selectie plaatsvindt. Uh, hoe je, waarom de ene aap uh, zich anders ontwikkelt dan de andere aap. Je kunt ook nog een heel verhaal gaan houden over Out of Africa. Hè? De, de mensheid is ontstaan in Afrika. En er zijn een aantal golven geweest waarbij de mensheid zich heeft begeven over de hele aarde. En het leuke feit dat uh, waarschijnlijk de grootste gedeelte van de mensheid, behalve dan een paar stammen in Afrika, afstammen van totaal 2000 verschillende mensen. Nou, uh, vertel dat verhaal even, want ik ken, het, ik ken het vaag nog van biologie, maar jij klinkt alsof je het wel onthouden hebt van A tot Z. Nou, het is niet alleen onthouden. Toevallig las ik een, niet zo heel lang geleden een artikel daarover. Ze zijn namelijk met DNA aan de gang gegaan. En op dit moment is er natuurlijk een hoop ontwikkeling in geweest. En als je mensen een beetje bloed afneemt, wat natuurlijk heel vaak gebeurt... of ze hebben het al in ziekenhuizen, kun je vrij gemakkelijk nagaan... in hoeverre dat overeenkomt. Ja. En eh, dan kun je dus ook een beetje iets zeggen over de afstamming van mensen. En daar komt een hele hoop van dit soort gegevens vandaan. Dus dit is eigenlijk vrij recent. Maar hoe zit het dan met die 200 men of 2000 mensen? Nou, ze komen er dus achter dat er eigenlijk in de, zeg maar de westerse mens... ...zeg maar de blanke mens, uh, wat dat ook niet allemaal waar is... maar uh, ...want er vallen uh, ook mensen onder waar sommige mensen van zeggen... ...niet blank, Arabieren en dat soort uh, volkeren... Ja. Uh, ...dat die uh, met z'n allen een, een zo weinig variatie in hun DNA hebben zitten... ...dat als je dat terugleidt, dat er maar 200, 2000 verschillende uh, vaders en moeders kunnen zijn... Hmm. En dat kun je dan afleiden uit het mannelijk chromosoom. He, want er is uh, een mannetje en een vrouwtje dat verschilt bij de mens. Omdat een mannetje heeft een x-je en een eitje. Waarom heet dat zo? Nou, het lijkt er letterlijk op als je door de microscoop kijkt. Het ene is een kruisje, en het andere is een eivormig dingetje. Uh, dat ei-chromosoom dus, dat, uh, dat erf je altijd van je vader. Tenminste, als je mannetje bent. Ja. Yeah. En uh, daardoor kun je dus, omdat dat door alle mannen heen doorerft... vrouwen hebben dat weer op een andere manier... dan kun je zien dat er totaal maar 2000 vaders aan de, orde, aan, aan de grondslag hebben gelegen. Maar net 2000 vaders, dus dan heb je ja, het weer over 4000. Ja, eh, uh, ja. Ja, oké. Okay. Maar uh, hoe, is dat dan, uh, hoe heeft dat zich dan alle kanten weer op verspreid? Mensen zijn gaan verhuizen. Ja, zo simpel is het. hè? Ja, <laughs> en, ja, nou, en de werelddelen zijn nog gaan zo... nou, En de werelddelen zijn nog gaan verschuiven, toch? Nou, dat is later geweest. Ja. Nee, wacht even, dat is veel eerder geweest. Uh, die werelddelen, die, ja, ze schuiven nog steeds. Maar uh, dat dat zoveel uh, uit elkaar lag dat ging liggen dat je er niet echt meer overheen kon wandelen. Qua verschuiven van de werelddelen, dat is een paar miljoen jaar geleden geweest. En dan heb jij het, jij zegt dan. Uh, uh, de blanke rassen zijn ontstaan uit die 2000 mensen. Maar hoe zit het dan met de donkere mensen? Uh, de donkere mensen, dat zijn de oorspronkelijke mensen. Waarom die donker zijn, is waarschijnlijk een aanpassing. Althans, een aanpassing, een selectie geweest. Het is zo helemaal makkelijker als je in een zonnig land woont. Als je huid wat donkerder is. Dus dan krijg je de natuurlijke selectie dat de mensen die wat donkerder zijn krijgen bijvoorbeeld minder gauw huidkanker en uh, die gaan dus wat minder snel dood en planten zich wat beter voort en dan krijg je dat dus zo'n, zo ja, ras, nou, mensheid kent geen rassen, hè? Dat, het is het verschil tussen een, uh, even zo, tussen een bruine herderzond en een zwarte herdersond. Mm, ja. He, dus het, is, het zijn variëteiten, het zijn niet eens rassen. Maar, maar goed, er zitten wel variëteiten van dit soort variëteiten tussen. En die ontstaan op die manier. En, en, ja. en dan een vraag inderdaad nog even um, die Anne had over de apen. Waarom de ene aap zich wel ontwikkeld heeft, volgens dan de ene leer tot de mens en ja. de andere niet. <coughs> nou, of dat uh, die had geen geweest. zin. <laughs> ja, nou ja, toevallig uh, hoorde ik laatst dat er op dit moment gorilla's zijn die het al handig vinden om op een achterpoten te gaan lopen. En uh, als dat nou zoveel indruk maakt op de, op de vrouwtjes dat uh, dat mannetje meer gelegenheid krijgt om uh, uh, vrouwtjes naar hol te slepen, dan, ja, dan, breedt dan gaat hij zich... Uh, ...meer voortplanten en dan kindertjes ook om te gaan lopen. Oh. Ja, zo logisch is het ook eigenlijk allemaal. Het is, het is eigenlijk heel... En, en vergeet ook één ding niet. Het is natuurlijk al... We hebben het nu niet over ontwikkelingen... ...die over een paar honderd jaar gaan, maar over duizenden jaar. Ja. Zo'n honderdduizend jaar, denk ik. Maar hoe lang duurt het dan nog totdat we gewoon allemaal... ...hetzelfde beetje bruinige kleurtje hebben? Of dat bruinig wordt, weet ik niet, want er is natuurlijk ook een verandering dat op dit moment, we hebben de kleren uitgevonden ja. en de haren afgeschaft, zoals op mijn hoofd ook. <lacht> spreek voor jezelf, ja. <lacht> ik spreek voor mijzelf, ja, ik hoorde u net over het nieuws lezen. Maar... <lacht> uh, nee, maar goed, dat is ook nog weer zoiets, hè? dat uh, blijkbaar het geen nadeel is dat mannen kaal worden, anders hadden mannen allemaal haar. Oh ja. Eh... Uh, dat, uh, dat, ja, dat kleurtje dat zal waarschijnlijk wel gaan veranderen, omdat mensen tegenwoordig kleren aan hebben. En het is, ook niet, het is ook geen voordeel meer om donker te zijn. Ook niet in Afrika, althans niet echt. Nee, daar nog steeds in de. Oh, ik dacht dat ja. daar nog steeds wel handig was om niet. Uh... Het is ook handig. Maar aan de andere kant, je krijgt op dit moment zo'n ongelofelijke vermenging. Uh, omdat uh, uh, iemand uit Afrika gaat in, uh, weet ik veel wat, voor mij, wat China studeren. Mm -hmm. uh, komt daar een aardige medestudenten tegen en hup, de vermenging gaat zijn gaat gang. Ja. En het zal nu nog wel, loopt nu nog wel een beetje zo, maar over weer honderd, een paar honderd jaar hebben we het precies weer andersom. He. Ja, aan de ene kant vind ik het jammer, want ik vind het zo leuk dat iedereen er helemaal verschillend uitziet. Oh, maar verschillend eruit zien zullen ze ook wel blijven dat doen. Dat is ook maar wel alleen... waar, hè? ja. Ja, ja dan, dan krijg je weer andere variaties uh, en dingen. Ik bedoel, je ziet nu al dat mensen bijvoorbeeld steeds groter worden. En daarmee worden de lengteverschillen tussen mensen ook steeds groter. Oh ja, tuurlijk. Ja. ja. Nou, en ik... En we zullen uh, er wat meer dingen gaan veranderen. Dus. Ik heb een beeld, dankjewel. Nou, graag. En uh, uh, uh, volgende keer gewoon weer mailen, Ik mail wel. Oké, okay, dankjewel, Loek. Oké, okay, bedankt. <laughs> dag, dag. dag, dag. dag. Uh, Mekkie... Mackie Meijer, Amsterdam. Ha, hallo. Ik heb een paar aanvullingen. Ja. Um, uh, dat, uh, ja wat die apen betreft, uh, miljoenen jaren geleden uh, waar, uh, zijn die uh, soorten een beetje uit elkaar gelopen. Maar uh, ook de mensen en de apen hebben, er zijn een heleboel takken die allemaal uh, uitgestorven zijn. Dus uh, wij stammen af van, de, van een, een vertakking, van een vertakking, van een vertakking, van een vertakking. En allemaal uh, soorten die een klein beetje op ons lijken, die uh, hebben we niet gered. Uh, dan wat het, uh, uh, uh, het is niet verklaard waarom wij uh, terwijl we uh, zwart waren honderdduizend uh, jaar geleden uh, uh, nu in Europa bijvoorbeeld uh, blank geworden zijn. Dat heeft te maken met vitamine D. Oh, yeah. uh, uh, als je uh, zwart uh, van huid bent en je komt in een klimaat waar minder zon is, dan krijg je vitamine D tekort. Ja. Yeah. Want uh, de zon moet, uh, maakt die vitamine D aan in je huid. En als je, je huid, uh, in Afrika uh, is die huid, uh, maakt die donkere huid niet uit om vitamine D uh, te vormen. Maar uh, in koudere streken wel. Vandaar dat uh, onze voorouders uh, blanker geworden zijn. Nou, mooie toevoeging, Maggie. Ja, en, en dat die zwarte kleur zal verdwijnen omdat hij geen functie meer heeft... Uh, dat lijkt me je, een beetje uh, optimistisch of pessimistisch... Ja. Want uh, uh, dat, dat, zijn, uh, dat heeft te maken met uh, voortplantingsmogelijkheden. Uh, uh, en het is op dit moment niet meer zo dat uh, de kleur van je huid bepaalt of je makkelijker of moeilijker voortplant. Oh. Dus dat, dat uh, is, is wel lang geleden. Uh, dat uh, zijn nu andere uh, functies uh, uh, die bepalen of iemand zich voortplant of niet dan de kleur van zijn huid. En bovendien over een paar jaar evolutie hebben we allemaal een parapluutje of een parasolletje op ons hoofd. Ik weet niet of die evolutie op dit moment zo hard doorzet. De evolutie zal betekenen dat er meer mensen met handicaps zich zullen voortplanten, die zich vroeger niet konden voortplanten. Maar er zijn weer andere mechanismen die misschien in staat zijn om erfelijke handicaps te verhelpen. Omdat het steeds meer gesleuteld kan worden het DNA natuurlijk. Met andere woorden, we komen weer net zo uit met het verhaal van uh, de elektrische auto. Er kan nog een hoop uitgevonden worden. Ja, en, en uh, als je over enige tijd terugkijkt naar onze tijd... dan uh, verbaas je je hoe dom en onwetend wij nu al waren. Ja, nou, dat heb ik nu al bij mezelf een ja. beetje, hoor. Dankjewel, okay, Mickey. dag. Dag. Ja, uh, nou, dit onderwerp kunnen we wel als afgesloten beschouwen. Dus uh, bel vooral weer met nieuwe vragen. naar 0800-1121 draaien we nog een plaatje dat hier mooi bij aansluit. Toto is dit, en Afrika. I hear the drums that go in tonight...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 Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there.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 Total. En Afrika was dat. 0800 Zeg ik gewoon nog een keer. Voordat ik uh, ga praten met Hans. Alweer een Hans. Goeiedag, Hans. Dag. dit is Astrid, hè? Ja. Astrid de Jong? Ja, die? Ja, ja. Ik heb ons eerder gebeld. Maar, uh, maar goed. Ja, ik zie door de Hansen het bos niet meer, hoor. Nou, ik heb. Nee, maar serieus, Hans. Je bent de vierde Hans van vannacht, hè? Nou, moet je even, even turven. En dan zijn we nog niet eens op de helft. Nee, nou, moet je vertorven. Kijken hoeveel je dat hebt. En in, in welk jaar ben jij geboren geweest geworden? Uh, in 1954. Oké, okay, want ik denk, ik denk dat het een jaren 50-60 naam is. Oh, dat kan wel. Alhoewel, ik ken ook wel een Hans van net in de 40. Oh, en ik ken 50. ook een Hans van onder de 30. Ja. Die heet Hans Koek. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Koek? Hans Koek. En zijn vader heet ook Hans Koek. Ik heet Hans Kienhorst. En is ook mooi? Ja. Maar Hans Koek is mooier. Zeg jij? Ja. Goed. Maar het is een kwestie vinden. van smaak. Wat zeg je? Ja. Dat is een kwestie van smaak. Maar nee, Hans, <laughs> waar bel je over? Um, ik vroeg ja, net, ik vroeg dat ik, ik, die Thomas heet, hè, die aan de telefoon uh, hangt of opneemt. Wat zeg je? Dat die man die het op de telefoon opneemt, dat die Thomas heet. Ja, de portier. Oh, dat, ja. Thomas de portier, ja. Ja, oké. Okay. Nou, de vraag is, uh, ik heb het met mijn broer ook over gehad. Wat is het verschil, omdat het nou de statenverkiezingen zijn, de, voor de provincies, Ja. wat is het verschil tussen een gedeputeerde en een statenlid? Ik kom daar niet uit. Ik dacht dat het hetzelfde was. Nee, een statenlid is van de Provinciale Staten. En een... Uh, ja. Uh, oh, God, dan moet ik echt, echt even een lesje staatsinrichting ook weer teruggraven. Nee, nou, doe maar eens, want die komt er niet uit. Nee, maar de, een, een, een, uh, nou, een statenlid is Provinciale Staten. Ja. En een gedeputeerde ja. is van gedeputeerde Staten. Ja, en waar zitten die dan? Hoe... hoe Waar zijn, waar zijn ze? Oh, ik ga me er niet mee bemoeien, want ik ga dan hele domme dingen zeggen. Dus ik, ik moet dan nu even een oproep doen naar iemand die politiek uh, veel meer onderlegd is dan ik. Ja. En 0800 1121. Het is jammer, want mijn vriendin die werkt bij de provincie Overijssel. Ja. En uh, die weet dat echt van A tot Z, maar die durf ik niet wakker te bellen. Oh, nou dat is jammer. Maar Zal ja, ik goed, het proberen? Dat iemand anders het uh, weet, want ik, ik kom er echt niet uit. Ik oh, wat, dat er, dat er we, was. Hans, er wordt meteen gebeld. Marijn? Hoi. Hallo. Ah, kijk eens. Hallo. Help Marijn. Ja, Help Marijn. Het zo. Hallo. Ja, stil, even stil nu, Hans. Ja. ja. Het zit zo. Ja. Een, een statenlid is zoiets als een Kamerlid of een Gemeenteraadslid. Ja. Dat is de volksvertegenwoordiging die wij kiezen. En een gedeputeerd is zoiets als een Wethouder of een minister. Oh ja. <laughs> Hans die doet nu het astrid -trucje. Die zegt: oh ja, maar hij snapt het niet helemaal hoor. Ja, de ik denk dat er wie Sorry, eerst Hans nu, ja? Ja, ik oh, hè? Ja. Oh, ja. Dan, dan zit dus die gedeputeerde in rangorde hoger dan een statenlid. Nee. Nee. Nee, kijk, de Kamer controleert de regering, hè? Ja. ja. Dus de Kamer is eigenlijk machtiger dan de regering. De regering mag voorstellen doen. Ja. En dan moet de Kamer ze goedkeuren, maar omdat de regering... ...behalve nu deze keer met wilders dus altijd uit de meerderheid bestaat... ...merk je dat nooit, dat ze om toestemming aan de Kamer moeten vragen. Mm -hmm. Maar een Kamerlid staat dus hoger dan een minister. En zo staat ja, dat, een... Uh... Dat is de hoogste orgaan, de tweede. tweede Kamer. Wat zeg je? Dat is de hoogste orgaan, de Tweede Kamer. Ja, precies. En ja, zo staat, staat dus... Ja, e Eerste en Tweede Kamer, de kamer eigenlijk. De maar. Dus dat is het verschil, eigenlijk. Ja. Dus de ene is de controlerende macht. Dat is het uh, Statenlid. De ja? andere is de uitvoerende macht, dat is de, de gedeputeerde. Met okay. dat de Tweede Kamer uh, de groep is die de regering controleert. Juist. Nou, dat Hans, ook weer opgelost, hè? Ja. Nou, ik nog ben meer ben vragen? Niet niet. Wat zeg je? Nog meer vragen? Nee, ik ben, nee, ik ben lekker aan luisteren. Ik ben snel wakker geworden. Ik dacht, hey, ik ga even vragen. Ja, als je erbij zit, bel vooral mij. Ja. Ja. Dan, be, dan ja, regel wel ik wel. weer dat Marijn belt, want die uh, kan het wel uitleggen. Ja, ik ik weet zo. er nergens wat van, hoor. Oh, <laughs> nou, Hans, ik hang even op, want Marijn zegt iets interessants. Oké, okay. bedankt. Ja, jij bedankt. Tot de volgende ja, keer. Nee. Oké, okay, en uh, goede ja. voortzetting, hè. Oh ja, ja. Dank Doei. Dag. Doeg. Marijn. Ja, hastig. Dit was het... Oh, je ja, klinkt ook een beetje... Oh, ja. Dit, dit was het enige wat jij wist. Nee, ja, dat is een grapje natuurlijk. Maar... Oh, oké. Okay. Want wa wa waarom zit dit nog boven in jouw geheugen? Want ik moet echt dan gaan graven bij dit soort vragen. Nou, Ik, ik, ik, ben, ik, op, ik moet bekennen, ik woon in Utrecht en ik zou geen enkel statenlid kunnen noemen. Nou, erg is dat toch, hè, eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, ik weet wel, dat is eigenlijk belangrijker, ik weet wat ze mogen. En dat is gewoon niet zo spannend. Dat, dat, de provincie <laughs> gaat echt vooral over nou ja, waterwegen en infrastructuur en zo. En dat is gewoon niet echt een spannend onderwerp. Ja, nou, maar dan had ik toevallig vandaag met iemand over, want ik denk dan... Ik, ik was namelijk altijd zo dat ik uh, provinciaal anders stemde ook dan, uh, dan landelijk. Ja, dat kan ook. Want ik dacht altijd, ik wil graag in de provincie heel veel snelwegen. <laughs> <Echt wel? laughs> ja, <laughs> zodat ik lekker snel dat is zeker, overal naartoe kan... Ja, heel, ja, ja een lange tijd wel. Ja. Dus dan op een gegeven moment dan wordt dat heel belangrijk in je leven als je toch een, een uur of twee per dag op de, op de weg zit. Ja, nou daar heb ik dus echt niks mee. Dus... <laughs> nee. nee, maar daar heb ik toch heb ik een tijdje, heeft dat toch een beetje uh, overwicht. En nu, en nu denk ik van ja, maar ik moet zelfs met de provinciale verkiezingen, moet ik mijn uh, landelijke voorkeur aanhouden. Ja, maar dat, dat is nu natuurlijk ook heel erg aan de orde. Ja, ja. Oh. Dat vind ik ook zo bizar, dat het eigenlijk de spannendste Eerste Kamerverkiezingen ooit zijn, ook al zijn er geen Eerste Kamerverkiezingen. Nee, en dat ja. En daar al die debatten echt helemaal nergens over gaan. Chockerend. Nou, maar ik moet eerlijk zeggen, meestal zit ik ook bovenop die debatten... maar deze keer denk ik, ja, het zal allemaal wel. Ik, uh, ik geloof er helemaal niks van. Ik ga me er zelf wel in verdiepen. Want ik heb zit niet te wachten op die praatjes. Gek is dat nee, toch, dat is, Nee, dat is, heel, heel, heel, goed, is dat, heel goed. Nee, dat is niet goed. Want ja. Ja, omdat je moet het, ondanks, je moet toch uh, proberen het kaf van het koren te scheiden... en het ondertussen toch allemaal volgen, vind ik. Ja, maar als jij zegt dat je, je er beter zelf in kan verdiepen... Als ja. dan naar de politici luisteren, dan is dat toch een manier om de kat van de koren te scheiden. Dat lijkt ja. mij echt heel goed. Dankjewel, Marijn. <laughs> ja. Dat ik het niet. Nou ja, ik. Nee, maar, maar ik waardeer het. <laughs> dat, okay, nou ja, fijn, dat maar, het wordt goed. gewaardeerd ja. hoe ik het aanpak. Maar nu moet ik dus wel voor volgende week me nog eens even grondig gaan verdiepen in een aantal dingen. Ja, maar je moet, je moet gewoon het programma sleven. Ja, dat komt goed. Nou, ja, kijk, dat is nog eens een goede Maar dat is dus tip. ook zoiets, dat ik nog heel even mag. Ja, snel, 30 <laughs> dus, seconden, ja. Oh, sorry, ja, er, er is dus geen verkiezingsprogramma voor de Eerste Kamer. Nee, dat en moet, dat is moet, jammer, hè? He? Dat is heel erg zonde, want dat is... Kijk, ik, het is op zich ook democratisch als provinciale statenleden de Eerste Kamer kiezen. Alleen wij beïnvloeden dan de Eerste Kamer niet. Nee. We worden niet geïnformeerd over de plannen van, van de Eerste Kamerleden. Dat is wel kwalijk. Uh, we gaan ons verdiepen in, uh, in uh, alle papieren en dankjewel voor je bijdrage Marijn. Jo, graag gedaan. Doei. Hoi.